Oeh, is het niet grappig? <laughs> nee, alcoholist zijn is niet grappig. <laughs> Dan noem ik het ook een wetenschappelijk onderzoek. <laughs> uh, goed, ja, laten we gewoon beginnen met uh, het gauw, zilver, bitcoins en de uh, Ja, Wat heeft de bitcoin de afgelopen twee weken gedaan? Niet veel eigenlijk, een beetje tussen de 6100 en de 6600 uh, euro's uh, staan te swingen. Ja, ja.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 Ah, Oké, okay. maar dat was gewoon eh uh, niet, niet van Liebeland of zo hè? Ah, ja, dat was een bijeenkomst van uh, de Lieberland Rotary. Dat zijn drie mensen die hier uh, dat willen opzetten en die hebben daar leden voor nodig. En ik heb gezegd dat ik alles met Lieberland steun. Dus dat doen we dan ook, hè? Ja, ja, ja. Dus uh, waren we daar afgelopen weekend en morgen gaan we met z'n uh, zesje daar weer over bijeenkomen.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 denken dat je radicaal bent, hè? Moet je ook niet. <laughs> ja, hipster is ook niet meer in, hè? Geloof ik. <laughs> maar ik denk dat dan net als die, uh, die schoenen, die Ux, uh, uh, dan zegt ze iedere keer dat dat uit is en nog een paar jaar zien we nog steeds mensen met baarden. Ja. Dus ja. Nee, maar goed. Ja, ik zag ook dat je nieuwe boot, uh, of tenminste dat is een nieuwe Liberland-boot. Ja, de Bitcoin Freedom heet. Oké. Okay. Dus dat is wel een mooie naam. En het is de bedoeling dat dat dus.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 Je moet gewoon, uh, je, moet er, je, je, moet, je moet er al zijn eigenlijk, hè, jongen. Uh. Je moet gewoon dat paspoort hebben. En zeggen, ja, ik ben nu in ik leef in, uh, in ballingschap, uh, uh. Ik ben Libelander. En ik ben hier als politiek vluchteling. Ja, goed, maar, maar ja, vorige keer had je met ons nog over de, um, ja, over de ik zei Even iets heel anders. Het gaat even niet over Libeland, maar uh... ja, Het is nog niet gebeurd. Maar er was vandaag wel een um, dekdose aanval op Bitfinex. En ze hebben. Tussen uh, 12 en 5 hebben ze twee keer een uur stilgelegen. Okay. Dat was even een moment waarop ik dacht van nou gaat die komen. Maar tot op heden, uh, nadat het stil heeft gelegen, is de koers in de eerste paar uur omhoog. Mm -hmm. Ja. Maar ja hoe, hoe, hoe, hoe zie jij? Zie je nog steeds dat de, de Bitcoin uh, gaat, nog even gaat dalen? Ik hoop natuurlijk op een crash, zo. dat snap je ook wel, want ik heb er een hoop gekocht. Uh, ja, jullie wil ze allemaal weer terugkopen. Hij <laughs> moet nog door de helft voorbij. Er was iets met de blokken daar een keer, hè? Nee, ja, kijk, ik denk niet dat... Tenminste, er zijn zoveel redenen waarom we bitcoin ook niet naar boven zou moeten gaan. Hm. Dus we zien wel wat het doet. Ik zou het in ieder geval niet erg vinden, lijkt het zo. Ik lig het niet uh, wakker van. Hm.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 Hij is toch een beetje meegedaald met de rest van de coins eigenlijk voordat ik eerlijk moet zijn. Ja. Dus... ja nee, maar het is meer met de afgelopen twee weken wat er gebeurd is. Oh, okay, ja. ja, ik zie wel inderdaad, ja als je uitzoomt dan uh, ja joh, nou ja, kunnen mensen weer lekker koop inkopen kopen. mooi. <laughs> ja, precies, en dat is ook best wel gedaan hoor. Want nu is het te kopen op 1337 en Satoshi.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 kunstige locatie. Oké. Okay. En, ja, en ze willen het daar, snap je? Dat is belangrijk. Dus ze staan aan. Ja, uh, uh, dat klinkt interessant. Uh, Lieberland gaat nu zelf de, een, een boot testversie uh, ontwikkelen van een, een boothuis. En uh, die moeten dan voor zoveel, die kunnen dan toch worden bij Lieberland. Mm -hmm. En die kun je dan op een plekje leggen daar aan het water wat er al een beetje voor. ...klaargemaakt is dat daar Liebelanders zijn om te Oké, mooi, cool. Tenminste, uh, ik, ik, ik, ik durf het er wel op te wagen. Ja, dat klinkt heel mooi, dus ja. Hoe makkelijk is het voor uh, Nederlanders om uh, daar naartoe te verhuizen? Nou, we zullen zien. Maar ik ben Liebelander. Mm -hmm. Ja, jij bent Liebelander natuurlijk. Maar voor de luisteraars, hè, dat zijn... voornamelijk uh, uh, Nederlandse taligen lijkt mij. Ja, ja. Nou, ik zou het niet kunnen vertellen. Oké, <laughs> oké. Okay, okay.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 Ja, ja, opnemen zijn ze op, uh, Nee, goed joh, nou uh, dankjewel. Alright. En uh, ja, we gaan elkaar spreken weer, hè? Vond goed. Oké, okay. hey doe je? Jo. Hoi. Goed, ja, tot zover, Joshi, uh, Livo uit Lieveland. En uh, ja, dan gaan we weer verder met de nieuwsberichten. Uh, we hebben een aantal cryptoberichten waar we traditiegetrouw mee beginnen. Uh, hier een berichtje van de CPB, uh, Centraal uh, Planbureau. En die waarschuwt voor de stabiele crypto-koersen. Dat is slecht. <laughs> ja. ja, dat kan leiden tot een financiële crisis. Het <laughs> is een beetje raar. Ik, ik, het is een beetje een contradictie. Want ze proberen met de centrale banken... Wil ...juist al die koersen stabiel houden. Dat zeggen ze toch altijd? Ja. Ja, en in feite willen ze gewoon meer inflatie. Uh... Ja, het, raar, het raar is dat ze... Ja, zij, ...hun redenering is als volgt van... Uh, ja, het, is, uh, ...het zijn nu maar door de enorme volatiliteit... ...doordat het zo hard omhoog en omlaag gaat... ...zijn er nu alleen maar... Uh,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 Zij zien, zij zien stabiliteit bij alternatieven als een bedreiging. Net zoals als je als je met een hele knette gekke vrouw getrouwd bent, die ziet een hele stabiele buurvrouw als een bedreiging. Uh, ze laten zich een beetje in de kaart kijken, weet hey, ik hier. Wat ik daar nog even bij wil zeggen, wat ook wel interessant is, dat, dat uh, tezamen met dit bericht kwamen daar ook uh, een hele lawine aan berichten van allerlei verschillende kanten dat. Uh,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 dat is daar. Ja, gewoon NASDAQ. <laughs> <laughs> ja Nasdaq is een afkorting. Uh, ja, die gaan ook in de crypto. Ja, yeah, well, het gaat dan over uh, Nasdaq supports Stellar. Yeah, XLM. In a move to get enter the crypto world. Maar support, dat is een hele ja, vage uitdrukking. Het is geloof niet zo dat je Stellar kan verhandelen op de Nasdaq is meer dat ze, dat je, steller kan je ergens anders verhandelen en, en ze gaan de koers weergeven op de NESDEK.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 Je kan wel zeggen, ik kan cursussen verkopen en dan krijg je een heleboel bitcoin binnen waarmee betaald wordt. Die verkoop je dan, maar dat je eigenlijk drugs zit te handelen ofzo. Dus daar zijn ze gewoon uh, oh, okay. ik heel, bang, heel bang voor. Dat dus, uh, ja, ze ja, enorme boetes krijgen en dat soort uh. Ja, zo'n bank heeft natuurlijk ook wel te maken met, uh, met de politie. Als dan uh, daadwerkelijk iemand drugs verhandeld heeft uh, en dat voor, voor bitcoin uh, of een andere. Ik, ik neem aan, een andere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 daarmee. Maar het is sowieso nog heel moeilijk. En uh, ja, ik ken iemand die op de universiteit zit en die um, ja, deed er ook een beetje lachen lacher over. Zee, ja, er wordt er gewoon heel veel geld binnengeharkt om allemaal van die qubits aan te kopen, van die grote koelkasten. En er komt eigenlijk nog weinig resultaat uit.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 Hij heeft geluk omdat de overheid eerst zichzelf aangepakt pakken. En ze laten de kleine ondernemer nog even weer de rust. Ah, gelukkig. Nou. Maar ik zou het als grote onderneming zeker nog zou ik daar niet op berekenen. Want ik denk dat het, uh, ja, daar ligt natuurlijk groot geld op te halen. En dat uh, vinden de overheden geweldig om daar zo'n flinke boete uit te delen ja. en daarop te incasseren. Dus ik denk dat de grote ondernemers wel vrij snel het haasje gaan zijn. Aha. Ja, maar hoe zit het met de Belastingdienst? Ja, de Belastingdienst die, die hoeft zich er ook nog niet aan te houden. Want die heeft nog een jaar extra nodig om aan die maatregelen te voldoen. Vraag mij even af van wat zou dan, wat was het eerste? Er nee, staat hier, kan pas over een jaar voldoen aan een nieuwe Europese privacywet. Nou vind ik dat een beetje vreemd, want volgens mij gaan ze daarna een jaar ook niet aan voldoen. Want als ik zeg tegen de Belastingdienst bel en zeg nou vernietig mijn gegevens maar. Want ik wil niet in jullie stand staan. ...dan gaan ze dat echt niet doen. Dus uh, waar, in welk opzicht ze zich daaraan gaan, gaan houden. Dat, uh, dus uh, ja, het zijn wel van die kleine dingetjes. Gezet. En de wijze waarop camerabeelden worden gebruikt... ...voor toezicht op de motorrijtuigenbelasting ...zou ook in strijd zijn met de privacywet. De Belastingdienst ligt inmiddels wel in het register... ...vast hoe persoonsgegevens worden verwerkt. Dus ja, dat zal de, daar zal het wel op neerkomen... ...dat ze dan een register maken waarin staat...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 En dan gaat de Amerikaan, die gaat aan tafel zitten, die eet alles op. En die zegt dan, nou, zonder mij hadden jullie geen baan. Hij <laughs> eigenlijk aan dat hij was de meest kritische factor, Want dankzij hem hebben, hebben, hebben heeft iedereen een baan. Maar het, het doel is natuurlijk niet aan banen hebben. Nee, nee, nee. En dat nee. is uh, wat, wat deze lui ook nog hebben. Die zeggen...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 Eigenlijk een enorme horde richten wij op. Als je daar overheen weet te springen met, met de grootst mogelijke moeite. Dan ben je zo fit dat je de hele wereld aan kan. Dat is eigenlijk het. dan dus kun je ook, ook zeggen van uh, nou, daar ga je heel hard op je hoofd slaan. En dan krijg je zo'n dikke eeltlaag Dat je daarna een, een, heel, een enorm groot voordeel hebt als je de rest van de wereld in raapt. Maar gelukkig komt John een ons redden. Dank je. Dat is idee. Althans, ja, hij gaat meedoen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar laten we even dromen. Stel, hij gaat het worden. En dan. En dan. net als, ja, Adam ja. Kokers gaat het worden. En dan, Sowieso uh, heb ik die idee moeilijk te verspillen. Wat er gebeurt als mensen... Ja, je hebt zoals gezegd. Als mensen meer dan 20.000 volgers krijgen, dan uh, flipt er iets bij uh, uh. Uh, Ik moet zeggen dat, uh, ja... Mijn is natuurlijk wel een libertariër. Dus hij, hij weet wel dat het belangrijk is om mensen met rust te laten.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 nou ja, kan je US ja. het ook mee, tenslotte. Ja, je kan allemaal meedoen, maar ja, dan kan Je US geeft dan op meer kans. Ja, en uh, we hebben ook nog een pornoster die je mee gaat doen. Ja, voor het wordt steeds leuker. Ja, de Italianen hebben toen ook al zo'n pornoster in het parlement gehad, geloof ik. Hè? Ja, ja, ja, klopt. Ja, ik kan me alleen niet herinneren of dat nog iets tot iets geleid heeft, hoor. Nou, dan kan je van enige andere Italiaanse parlementariër uh, herinneren of het tot iets geleid heeft. Ben de Bunga Party. Boenga Veel <-boenga -parties. laughs> ja, ja. opgeleverd. Uh, Ik weet niet of hij ooit in het parlement gezeten heeft, maar uh, niet president geweest in ieder geval. Ja, we hebben van de Italiaanse crisis er niet bij zitten vandaag trouwens. Ja, god ja, de vijf sterrenbeweging. Oh nee, ja. we hebben wel bijgezet, komt wel. Ja. Oh, oké, okay, oké, okay, oké, okay. ja, ja. Nee, ja, goed, nou ja, in ieder geval, ja, de pornoster uh, ik, ik, ik ken daar niet. Eens. Ik denk, ik ken best wel pornosterren, maar haar, uh, van haar had ik nog nooit <laughs> gehoord. <maar>, uh... <laughs> ik ben wel wat een kenner, maar... <laughs>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 De buitenisse, ook als je zo'n filmpje ziet waar, waar, waarop hij met allerlei hoeveel kook aan het snuiven is, om uit te leggen hoe je een virusscanner van Windows moet verwijderen, dat, uh, ja, dat ja. gaat natuurlijk nooit worden als president. Ja, je ja, hoeft alleen maar naar zijn naam te googlen, Maar Ja, goed, misschien bij een bepaald publiek valt dat natuurlijk niet in. De... Ik bedoel, hij zal waarschijnlijk niet de foto's van de evangelicals krijgen, denk ik. Nee, <laughs> ik denk dat er wel meer uh, groepen zijn die, uh, die afvallen. Als je al ziet dat er in Amerika al de pleuris uitbreekt als er ergens een tepel in het beeld verschijnt in de reclame, dan uh, weet je mm. ongeveer hoe de vlag houdt. Ja, uh, ik heb meer het idee dat dit gewoon voor uh, meer de promotie van zichzelf is en uh, de bedrijf waar die inmiddels in zit. En, uh, ja.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 Dat is een Bulgaarse koe, uh, Penka. En die was een beetje rondgelopen. En die was over deze uh, onzichtbare uh, imaginary line gelopen. De <laughs> uh, bij de buren in Servië, daar was het gras waarschijnlijk iets goeder. <laughs> <laughs> Hij was op zoek naar een lieve land. <laughs> <laughs> ja. oh, bijna bij uh, Kroatië. Maar ja. <laughs> Op zoek naar de vrijheid. En het levert de dood op uiteindelijk. Ja, maar. Uh, maar uh, geen lid van de EU, nou, nou, uh, nou komt hij terug, die, uh, die koe, en dan, uh, ja, dan komt ze de EU in. En dat mag niet zomaar. Volgens de Europese regels mag een dier dat buiten de EU is geweest niet meer worden teruggevoerd, terug ingevoerd. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dus moet hij dood. En, uh, Kunnen ze hem niet gewoon een beetje weer terug richting gewoon waar hij vandaan kwam? Van boel, ga koe? Of zo. Ja, maar als hij terugloopt, dan wordt hij eigenlijk ingevoerd. Dus, uh, hij moet... nee, nee, als hij uit eigen beweging terugloopt, want toen is hij ook uit eigen beweging daaroverheen gegaan. Ja, je ja, denkt dat, dat, uh, ja, dat, dat de EU daar geen problemen mee heeft van maakt Ja, als je het er gewoon niemand vertelt? <laughs> ja, ja. <laughs> ja, hij waarschijnlijk heeft de eigenaar die heeft die koe opgehaald, op een trailer gezet en die wilde daar gewoon via de grenspost naar binnen rijden. En dat, dat, uh, dat mag dan niet.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 zodat ze goed te trekken waren. En dat, dat, dat weet je eigenlijk al van, oh mensen krijgen ook allemaal een nummer. En die worden ook allemaal getrekt uiteindelijk. En allemaal in de gaten gehouden en gevolgd. En de productie bijgehouden enzovoort. Kijken hoeveel melk ze geven. De belasting ze betalen. En uh, ja, ik denk dat dit dat ook zo, zoiets is. Je mag dus uh, kennelijk, de, als je de EU uitgaat, mag je er niet meer in. Uh, het zou mij niks verbazen als, ja, als dat soort regels ook... Uh, yeah,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 Als je een keer geïnegeerd bent, dat je niet meer terug bent. Niet meer terug mag, bijvoorbeeld. Je zo'n film, toch? De Terminal. Gebaseerd ja. op een echt gebeurd verhaal. Ja, iemand die zit in een klein of zo. Van, ja, een luchthaven. Ja, dat zijn hele rare dingen. Maar dit is natuurlijk heel, heel vreemd. Er zit ook iets in van bevel is bevel. Hè. Van, nou ja, ja, regels zijn regels. En het is een heel dom iemand, dus deze koe moet dood. <laughs> ja, dat, ja, dat zijn de regels, helemaal. Nou, ja, ik ben hier om de regels te handhaven. En niet om zelf na te denken. Hmm. Het is een apart verhaal. Ze zeggen eh, dat eh, 40% van het EU-budget aan landbouw opgaat. Dus het is één grote boerderij eigenlijk in Europa. Hmm, ja, dit past er misschien wel bij. Over die um, computer zegt ne zeg nee. Hoe um, Saskia 20 jaar lang vastliep in, de, in het systeem. Ja, daar, daar zie je eigenlijk al gebeuren van. Die, de koe loopt vast in het systeem. En Saskia die loopt ook vast in het systeem. Het is wat op het de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 Dus hij, hij kocht een heleboel tweedehands auto's. En die reed hij regelmatig uh, Afrika in. En dan verkocht hij ze. Ja. Uh, maar die Toen auto's... De overheid, dat mag niet. Ja, die overheid, <laughs> al die auto's staan nog op jouw naam. Uh, je moet uh, een paar ton aan wegenbelasting betalen. Uh, want hij had ze dan niet... Uh, want je, je moet, als je verkoopt, moet je geloof ik een vrijwaringsbewijs hebben. Ja, dat krijg je niet als je in Afrika verkoopt, denk ik. Maar in dit geval lees ik dat, dat is twintig jaar geleden, is er een auto gestolen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 Ja, nou, ik, ik moet wel zeggen, ik ben toen ooit een keer in, in salau geweest, uh, net buiten het seizoen. En toen... dat, is gewoon, dat is toch van Nederland, toch? Hè? Ja, dat is gewoon een Nederlandse kolonie, maar op de, buiten het seizoen was het uh, helemaal uitgestorven. En toen zat ik in een kroegje, was de Holland-Heinekenhoek, uh, zo heette die kroeg.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 Die zegt, uh, ja, de markten die zullen Italianen, Italianen wel eens leren dat ze niet voor populisten moeten stellen. Populisten, dat zijn dan mensen die tegen Europa zijn. Ik denk dat het overigens een hele een stomme naam is. Want uh, populisten, populair, uh, ze, ze maken populair nou gelijk met anti-EU. Ja, ja. Uh, uh.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 Is het links, rechts of uh, iets ja, anders? Nee, of... Dat het, het wordt geleid door een, uh, door een clown. Dat is <laughs> <Okay, ja. laughs> letterlijk een clown. Het <laughs> wordt steeds realistischer. Maar goed, dat schiet Wilders ook toch? <laughs> <laughs> en uh, deze... deze, deze uh, ja, het is voornamelijk een linksachtige iets. Maar de, misschien moet een beetje aan de SP denken. Wel uh, anti-EU. Maar wel aan de, de linkerkant. De, ja, misschien dat Lego wat, Lego wat meer rechts is, wat meer conservatief. Ja, maar goed, de, de, de PVV uh, wordt ook geleid door een clown. En uh, ja, we hebben een links programma toch? Dus... Ja, maar het, ja, het, het woord clown, dat kan je natuurlijk op allerlei uh, manieren uh, inkleuren, zeg maar. Maar bij deze vent, die was gewoon echt clown van beroep, geloof ik. Dus, uh...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 De rente is opeens omhoog in Italië. Dus het werd veel duurder voor de Italiaanse overheid om geld te lenen. Nou, ja, omdat uh, de... Het leek erop in ieder geval, en dat zegt deze bureaucraat ook, dat de markten die straffen deze verkiezingsuitslag af met een, uh, met een hogere rentepremie. Dus meer risico eigenlijk wordt erin gezet. En daar heeft hij later zijn uh, uh, onschuldigingen voor aangeboden. Want dan krijg je natuurlijk heel erg van, uh, ja, er is een bureaucraat in, in uh, Brussel, die gaat onzeker en ook een Duitser ook.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 Dus wat dat betekent is dat, dat na die verkiezingen is de ECB, die, die drukken geld en die kopen ja, tot voor kort was het altijd 80 miljard per maand of zo aan, aan Europese schulden op. En uh, dat dus verdelen ze een beetje over alle landen. Dus die hebben eigenlijk een, een, een printer staan met een knop: België, uh, Frankrijk, uh, Duitsland en ook eentje met Italië en Griekenland. En uh, wat ze even deden is, is ophouden met de knop.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 Uh, ...jullie moeten de verliezen nemen... ...van de schuld, Italiaanse schuld... ...die niet terugbetaald wordt... En, enzovoort. ...dan krijgen die... ...andere overblijvende landen... ...krijgen het heel zwaar... daar stapt er nog eentje uit natuurlijk... ...die denkt van ja, dit trekken we niet meer... waar gaan er ook uit... ...nou, dan, dan krijgen die... Die uh, overblijven het dus nog zwaarder. Dus uh, ja, dat, dat versterkt zichzelf. Het is eigenlijk net als van tien uh, mensen gaan naar de kroeg. En uh, eigenlijk hebben ze allemaal geen geld, alleen uh, Duitsland heeft geld of zo. ja. Ja, ja. <laughs> en, ja en dan uh, iedereen zegt van Ja, sorry, deze, deze saap is helemaal klem. Uh, je raadt al wel een beetje naartoe. Gaat en eentje ja. zegt: ik ga weg. Dan sluit iemand de deur uit. Dan zeggen Nou, dan gaan wij ook <laughs> weg. Duitsland <en, Ja. laughs> met rekening zitten, ja. Ja. <laughs> Ja, mensen zijn daar heel gevoelig voor, denk ik. Want uh, uh, ja, dat heb je heel uh, goed door. Van hé, hey, er, uh, ja, er, er moet nog een rekening betaald worden. En er zijn nou heel weinig over. Hoewel er is een economisch spelletje. Of een psychologisch spelletje. Uh, waarbij ze, als je, voor, ga je voor een zaal mensen staan. En dan zeg je, nou, um, uh, ik krijg, heb hier een 100 dollar billet. En uh, dat geef ik aan de hoogste bieder weg. Maar...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 omdat ze niet willen verliezen. Want, uh, omdat, omdat je anders geld kwijt bent als tweede. Dan gaan ze, ze over elkaar heen zitten bieden. En, uh, dat zien mensen kennelijk toch niet veel tevoren aankomen. Eh, maar ik denk... De uiteindelijk zijn er wel twee mensen die dat dan doen. Hè? De rest is het alleen maar toetsen. Ja, zaken, blijven er blijven <laughs> er twee over. Ja. De, Degene die als derde afhaakt, die, die, die de komt er mooi weg. Maar de, de laatste twee die blijven heel erg lang doorgaan. Want ook als je bij 400 zit... Als jij dan 410 uh, biedt, dan ben je wel 410 kwijt. Maar je krijgt de 100 terug, dan ben je nog maar 100, 310 kwijt. Maar als jij als laatste 400 geboden hebt, dan ben je 400 kwijt. Dus dan kan je maar beter weer verhogen. Dat, dat, nee, dat, denk dat... denk je niet dat het gewoon onder de 100 dollar gaat blijven. Dat het dan de 99, en dan een hele ritse negens. Nee, nee. nee? nee? Uh, in de praktijk blijkt dat mensen er, er heel ver bovenuit gaan. Gewoon, om oh, maar, okay. niet, maar niet uh, ja, om, om verlies te minimaliseren. Uh...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 Ja, zolang ja, ja. <laughs> <laughs> oh, zo lang mag Duitser Nou, dat is dan. niet zo, wat, wat in het artikel staat, is dus dat, dat de Duitsers wel op peil zijn gebleven. En de Nederlanders die zijn teruggegaan. Maar Italië, Spanje, Griekenland, Portugal, Ierland zijn natuurlijk allemaal schuldenlanden. Griekenland is diepe uh, schulden, Portugal was een probleem, Ierland is een probleem geweest. Dus... Wachten tot er echt Griek gaat komen. <laughs> dus al die, al die soft money figuren die maar bakken met geld willen drukken, die...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 En dan is er allemaal geld voor nodig. En die hebben ook allemaal veel troepen nodig. Dan worden een klein stukje afgeveild. Ja, en dan gaan ze inderdaad munten innemen. En uh, ja, iets meer munten maken. Ze zijn dan iets kleiner. Of iets, er zit een beetje metaal aan toegevoegd. Uh, en dat, is, dat was wat er toen gebeurde. En ook wat er toen gebeurde. Uh, die, die Diocletian. Die, die uh, zo'n keizer uit het Romeinse Rijk. Die heeft het uh, zo'n prijs gegeven. Want wat er gebeurde is dat met dat die munt uh, waardelozer werd, gingen de prijzen omhoog. En toen ontstond de onrust. En toen zei, zei die keizer, nou maak je geen zorgen. Iedereen die meer, rekent dan zoveel voor een kip die, die zijn kop gaat eraf. En, zo, en die, die lijst zijn er nog. Van wat alles tom, toen mocht kosten van de, van de Romeinse keizers. Oh, ja.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 Het is altijd apart dat die communisten dan toch weer een, een dynastie begrepen. Ja, net als bij de Chavesse en bij oh, ja. Castro. En uh, ja, ze willen ook royals zijn. Bij de SP zijn ze ook tegen het Koningshuis, omdat het oneerlijk is dat iemand zo'n functie erft. Ja. <laughs> ja, ja. <laughs> dat kunnen natuurlijk. Nee, nou, het moest verboden worden. Nee, nee, nee, Roemer heeft haar uitgekozen omdat ze de beste kandidaat was. <laughs> ja, ja, ja. ja, ze heeft gekozen voor <laughs> <haar> kwaliteiten natuurlijk. <laughs> maar goed, ik vind dat ze op zich wel redelijk presenteert. Waarschijnlijk zal ze wel een aantal mensen motiveren om de...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 ja, het is relatief goedkoop is om een hele onervaren jong iemand aan te nemen. En dat doen veel bedrijven ook, die alleen maar pizza's willen bezorgen. Maar wat er dan gebeurt is, als die mensen 21 worden. dan gaat het opeens onder het gewone minimumloon vallen. En dan, ja, dan worden ze opeens ontslagen. Eh, maar in landen als Spanje bijvoorbeeld. daar heb je helemaal geen apart jeugdloon Dan heb je maar één minimumloon. En daar heb je een jeugdwerkloosheid van boven de 50% geloven.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 iedereen het volle pond moet betalen, dan ga je niet iemand aannemen die gehandicapt is. Want uh, ja, die geeft gewoon minder output. Minder... Nou, vro vroeger uh, was het helemaal geen probleem. Mensen met een handicap we hadden we altijd een mooie baan in het circus. <laughs> oh, sorry. Zeg <laughs> het... nee, nou iets verkeerds. Het <laughs> circus, dat is een beetje verloren voor, voor voor glorie geloof ik. Maar ik zit een beetje te kijken hier. Er zijn in de... In de...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 Je kunt waarschijnlijk ook niet bewijzen van, nee, ik heb het niet laten. Ja, terwijl, terwijl uh, de psychologie is niet eens een, een harde wetenschap of zo. Het is um, ook wel een notte vingerwerk. Het is een aanname, want je kan het niet echt uh, tastbaar maken. Ja, dat is waar. Het zijn vrij weinig... Uh... Ja, ik heb ooit een test gedaan op de middelbare school waaruit bleek ik...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 Dat uh, men weet gewoon van hij is ontzettend goed in wat hij doet. En daar, uh, daar hebben we met z'n allen wat aan. Dus we vangen al zijn zwakke punten, vangen we gewoon wel uh, met z'n allen op. Dat is eigenlijk uh, wat er dan gebeurt. Wat, uh, ja. En wat dacht je van uh, Steve Jobs? Ja, ik, weet, ik ken Steve Jobs uh, niet, maar. Nou, die is van, van, van een bedrijf, dat heette Apple. Ja, dat wel, maar nee. ik, ik, ik, ik, weet, ik weet niet wat er met hem. Ik ken hem niet persoonlijk, laat ik zeggen.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 Ja, ik denk dat, ze, dat ze mensen er nog niet snel voor uit durven komen als ze nog niet het idee hebben dat het helemaal, ja, ik kan een kruik is ofzo. Ja, we neuken nu alleen nog maar voor het plezier, niet voor de relatie ofzo. Ja, ja. Ja. <laughs> we zijn nog niet in de fase aangekomen waarbij het altijd op woensdag laat gehakt eten gebeurt. <laughs> Zoiets. <laughs> er is nog geen sleur ingekomen. <laughs> ja, maar goed ja, wat, waarom is dat hier in de groep gegooid dit soort, uh, ja het valt voor mij een beetje onder celebrity bullshit maar... ja, dat is het ook uh, volgens mij stond deze ook op de nominatie om overgeslagen te worden maar... oh, oké, okay, oh, dat wist <laughs> ik niet <laughs> ja, nou, ze zijn opgestapt maar uh, ja, ja. He, he, he heeft er een, misschien een functie gegeven uh, vanwege uh, wat er tussen lakens gebeuren ofzo ja, of ja, misschien uh, wel want uh, ja, die voorzitter van de partij die moet natuurlijk de Kamerleden evalueren. Mm. En dan moet hij kijken of ze het goed doen. En een functioneringsgesprek. Mm. Dus dan is er misschien een kans dat hij zijn baan uh, mocht houden vanwege het, uh, wegen de relatie. Ja, of dat is, uh, ja, degene die benoemde benoemd was, die, die kwam een stukje hoger op de lijst te staan of zo. Misschien. Uh, want het, was, uh, het ging om 2000, wanneer worden die lijsten uh, gemaakt eigenlijk?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 Voor jouw geld en je kan er niks tegen doen. Het is, dus, uh, volgens mij, signaleert het, uh, ja, macht. Ik uh, uh, ben wel benieuwd, wie in, de, wie, wie in de Tweede Kamer maakt zich hier druk over? Nou ja, ja, dat wordt ook wel gezegd. Ja, maar ja, de, de, de onderdanen, de onder... maakt zich er druk over. Dat is nou, de, de, de, iedereen natuurlijk, maar ik bedoel, de Tweede Kamer, dus, zullen binnen de Tweede Kamer er wel mensen zeggen, we gaan nu kamervragen stellen en een kamervraag kost ook weer een paar tienduizenden <laughs> euro's, hè? <laughs> ja, het doet alleen maar ja. pijn.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 En dat is een uh, commissie waar onder andere Alexander Pechtelt en Jerry Baudet in zitten. Oh nee, oh, nee. Dat zijn, dat zijn die echt, twee Kemperhalen uh, zitten bij elkaar, in die commissie. Dat zijn echt uh, goede vrienden van elkaar inderdaad. En dan krijg je natuurlijk uh, dingen als dit als uh, resultaat. Ja, yeah. oké. Okay. Nou, wat dus uh, 12.000 euro kostte was niet het textiel, maar eerder de vlaggenstok en de, en de sokkel waar die op staat. <laughs>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 <laughs> ja ze hebben werkelijk geen uh, ja, je had al nog gezegd dat je de naam moet je omdraaien van dat soort uh, organisaties en dan krijg je de net de zoals affordable healthcare act dan, dan weet je gewoon dat je premies door het dak gaan uh, mm. uh, het is gewoon, gewoon je moet letterlijk omdraaien Patriot act daar gaat je je vrijheid. En ook uh, Medicin sans fruit. Hey, dat is de artsen zonder grenzen, die is daar ook uh, bij mijn staat staat. Dus het is, uh, daar had ik toch nog wel een beetje vertrouwen in, moet ik zeggen. ja nou, ik, ik weet niet in hoeverre dit allemaal organisaties zijn die belastinggeld krijgen. Uh,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 ja, goed te doen zonder dat het uh, ja, ergens ontspoort. Want je, ja, je komt gewoon dan, uh, komt dus een organisatie uit de lucht vallen uit het Westen met een hele hoop geld en middelen. En uh, ja, het is. We hebben er al eerder in een heleboel uitzending al over gelag, gelachen. Van, ja, wat, wat doe je dan in de Syrië met al die vluchtelingen? Je, je, je gooit daar ook pinautomaten in de woestijn neer. Dan hebben ze geld. Ja, daar heb je niks eh, Om een economie op poten te zetten, ja.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 Ja, maar uh, ja, er is iemand die je uh, in de buurt kent en die heeft uh, moeilijkheden. De, de, de, dat, dat is nog makkelijker te doen en dat is ook al moeilijk dan uh, oh, iemand die alcoholist of zo die je kent. Maar.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 Uh, om een stempeltje te zetten. Dan ze voor, kregen ze een potje bier van de, al die vrachtwagenchauffeurs... voor inruilen voor een stempeltje. En ja, binnen no time zat het daar helemaal vol met alcoholisten. Dus ja. Ja. Dat, dat mensen praten met elkaar... en dat, dat, uh, ja, dat zoekt gewoon zo weg dan. Dat, uh... nou, we gaan nog even verder. Ja, we hebben hier nog een uh, bericht van iemand die het licht gezien heeft. Hoor. Dat is een kamerlid Dylan de Asilicus.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 Dat is in Nederland trouwens ook ja, niet echt een heel groot statussymbool, maar daar wel. Ja, het is, uh, ik ken iemand die, die liet zien hoe makkelijk het is om met een joint voor het Witte Huis te staan, terwijl je daar officieel niet mag blowen. Sorry, dit is een artikeltje van de website van de VNO-NCW, de, ja. de werkgeversvakbond in Nederland. We hebben net een beetje linkse uh, propaganda gehad, dit is dan meer rechtse uh, propaganda Ik ken ze, is... ik heb er nog een paar uh, weken voor gewerkt. Oké. Okay. <laughs>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 Ja. daar ja. hebben toch wel een paar leuke dingen aan veranderd, neem ik aan. <laughs> nee, ik heb uh, heel dom werk, maar ik uh, heb wel gezellige gesprekken ja. gehad. Ideale gelegenheid om, <laughs> uh, om uh, iets, iets leuks ertussen te sneaken. Want, uh, ja, je mag geen hamster wortels uh, voeren ofzo. <laughs> nee, zo, zo erg was het niet. Ik had daar gewoon uh, wel heel geze ik had gezellige collega's. En uh, voor de rest, ik, uh, ik, ik zat echt niet te kijken. Ja, af en toe last ik het wel. Dus daarom weet ik een aantal wetten ook. Ik in Amerika van die wetten. Want je mag niet uh, op zondag ja. seks hebben en het uh, naar een revolver vooral of zo. Ja, zoiets. <laughs> nee, nee, nee. Nee, maar goed. Uh, zij heeft het licht uh, bijna gezien. Ja, ze heeft op een aantal punten toch een aantal uh, mooie dingen te zeggen hier, vind ik. Bijvoorbeeld over uh, arbeidsmarktdiscriminatie, waar ze het dan over heeft. Dat uh, vrouwen en anachtonen moeilijker aan een baan kunnen komen.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 Dus iedereen het er niet mee eens is. Wat ik wel interessant vind aan is dat ze zegt, dat ze, ik kwam uit Turkije... en als je daar voor mensenrechten streedt... dan word je links. Dus dan ging je in Nederland ook links af. Maar daar vond ze het slachtofferdenken. Het idee dat je er bent om andere mensen te redden. Dat is eigenlijk het Ayn Rand verhaal. Uh, mensen als sacrificial animal. Als, als, als offerdier. Uh, en daar had ze niks mee, ze. Uiteindelijk ben ik bij de VVD gekomen... omdat daar de individuele vrijheid centraal staat. Zonder dat de omgeving uit het oog wordt verloren. En nou, moet ik wel zeggen dat... Ja,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 D dat snappen ze dan nog niet bij de VVD, weet je wel? Nee, zover ja. zijn ze nog niet. Nee. Van die antwoorden van, ja, hoe gaan we dan de veiligheid regelen, hè? Vertel eens. Ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, precies, ja, de je, twee ]en twee ]en. Discussies, je hebt die discussies ook gehad, <laughs> hoor ik. Ik je zo'n vuist tot in je neus. Precies. Uh, hey, ja, ik was een keertje bij een toespraak van de Twan de Mandus bij de JOVD. of IT. Was op zich wel geinig. Ja. Um, uh, ze waren wel wat liberaler dan...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 Uh, ...onderwijst en, uh, en de moraal bijbrengt. En dat eigenlijk elk probleempje wat er bestaat... ...dat gelijk de overheid wordt bijgeroepen om met geweld op te treden. Dus er is de gelopen week in Amerika een hele uh, hoge rechtszaak geweest... ...over uh, twee, twee bakkers die moesten een, een taart bakken voor een homostel, voor een huwelijk. En dat wilden ze niet. En dan moesten ze zich ook 185.000 boete betalen... ...waardoor de hele zaak gelijk uh, feed was. En...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 Dat wil ik even zeggen. Ja, nee, dat, dat, dat, dat klopt, ja. ja je zou nog bij kunnen zeggen. Dat, dat, dat wordt ook nog wel eens geroepen. Van, uh, het, het gebruik van de legale medicijnen. Antidepressiva. Want waar al die uh, schoolshooters uh, uh, aan zaten. En uh, dat ze geen vader uh, hebben. Ja. Dat er überhaupt public, public schools zijn. Ja. Dat je geplicht naar die scholen moet. En uh, sommige kinderen worden. Er zijn vaak ook nog kinderen die gepest werden op school. Ja, ja maar je kan dus.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 Nou, dan ga ik mijn probleem ook met geweld oplossen. En dan is er ineens, uh, iedereen in paniek van, ja, maar dat is niet de bedoeling. Je moet wel eerst een wet aannemen. Ja, dat volgens mij uh, zeggen mensen er vrij zelden bij dat de overheid geweld initieert tegen onschuldige mensen. Meestal zeggen ze juist dat de overheid mensen beschermt tegen agressors. Ja, nee, maar dat geeft dus ook aan dat we eigenlijk niet doorhebben dat de overheid dat doet. Ja. Ik, ik bestrijd het idee dat het algemeen bekend is, dit. Uh.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 Als ze al, al die tijd hun pensioengeld hadden mogen houden, hadden ze veel meer gehad. Ja, waren ze nu voetbeurder uh, <laughs> geweest of zo. Nee, uh, uh, hey, misschien uh, dat uh, niet, maar dan uh, in ieder geval een stuk meer gehad. Uh, uh, uh. en, en dan wordt het toch weer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 Ik moet opwijzen naar de city. Oké, nee dat is Oké. maar daar zitten ze nog wel praten, ik ben zo terug. Nee, ik niet, dus. Doei doei. Hoi.